Middernacht, woensdag 11 juli. Mark Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse politieacademie heeft geldproblemen, meldt Nieuwsuur. De ondernemingsraad en de Raad van Toezicht van de politieopleiding... keurden de begroting van dit jaar niet goed vanwege miljoenen tekorten. In maart was er een tekort van 19 miljoen, en dat is zo'n 10 van het budget. Het tekort zou kunnen oplopen tot 40 miljoen in 2015. Volgens de OR worden de problemen veroorzaakt... doordat er minder studenten zijn en er minder geld komt van het Rijk.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 In Egypte lijkt een juridische machtsstrijd te ontbranden... die mogelijk maanden gaat duren. Constitutioneel Hof heeft vanavond het decreet ongeldig verklaard... waarmee president Morsi het parlement bijeenriep. Het besluit van het hof komt niet onverwacht. Eerder bepaalde het hof dat het parlement moest worden ontbonden... vanwege onregelmatigheden bij de verkiezingen. Militaire raad stuurde daarop de parlementariërs naar huis. Met zijn decreet maakte Morsi dat besluit ongedaan. Al voor de genocide in Srebrenica dreigde de Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic burgers te laten doden. Dat heeft de oud-officier Harland van de VN Vredesmacht verklaard voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hij is de tweede getuige in de zaak en de aanklagers beschouwen hem als een sleutelfiguur in het proces. Volgens Harland dreigde Mladic bijna iedereen in de enclaves te doden, omdat moslims weigerden een groep Servische krijgsgevangenen vrij te laten. Toen besluit het weer, vooral in de kustprovincies buien. En ook overdag flink wat buien en maar weinig zon. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 en CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Frank Dumosch. Als u gisteren geluisterd heeft, dan weet u dat het hier een, een vrolijke bende was. Gisteren had ik een drummer hier naast me zitten. Vandaag gaan we het wat rustiger aan doen. Maar wel eh, niet minder interessant, denk ik. Op voorhand. Mijn gast is Niels Roemen. En Niels Roemen is iemand die niet meteen eh, misschien een lampje doet branden. Maar Niels Roemen is eh, een van de initiators van Durf te Vragen. Eh, Niels, ik dacht, hoe ga je nu beginnen met een vraag? <lacht> Um, en toen dacht ik, ik ga eens aan, aan, aan, aan Twitteraars... want die weten donders goed wat Durf te Vragen is. Want Durf te Vragen met een hashtag ervoor is heel beroemd op Twitteraars. Dat is namelijk een manier waarop mensen elkaar een vraag stellen. Ik heb geen idee, wat denk jij? En toen dacht ik van, um, wat ga ik eens beginnen als openingsvraag? Nou, daar er, er kwamen aan kwam een aantal suggesties op. Uh, Marjolein Hogevorst die schreef bijvoorbeeld op Twitter... wat zou je zelf, dat vraag ik dus aan jou nu... wat zou je zelf nooit durven vragen op Twitter... Ik zou ik zelf nooit durven vragen op Twitter. Dat zijn er niet zoveel, maar ik moet zeggen dat ik er wel voorzichtig mee omga tegenwoordig op Twitter. Want ik heb gemerkt dat um, als je soms een vraag stelt op Twitter... dan blijven weken daarna de antwoorden nog steeds binnenkomen. En dan is het probleem al lang opgelost. En dan heb ik wel het gevoel dat ik al die mensen nog steeds even moet bedanken... Dus binnen no -time zit ik wekenlang mensen te bedanken. Dat is wel waarom ik wat voorzichtiger ben. Geworden. Noem eens een voorbeeld van een probleem dat jij Twitter opgegooid hebt. Uh, computer loopt weer vast. Uh, oh, gisteren. Ik had um, 9 mm uh, uh, filmbanden. acht uh, waarschijnlijk. 9 nee, waarschijnlijk. Uh, 16. Oh, 16, ja? 8 of 16 Het moet deelbaar zijn. Door en, 8. Ja, 16. En die moesten omgezet worden naar dvd. En dat had ik. Uh, hoe doe je dat? Help? Ja, hoe doe je dat? Help. En volgende week, een uh, uh, ruime week naar nu, krijg je nog antwoorden, denk je? Ja, daar ben ik bang voor. Maar inmiddels is het probleem ook alweer opgelost. Namelijk? Um, mijn vrouw die heeft op de plek waar ze werkt gevraagd of daar een technische dienst is die het kon regelen. En dat was er. Oh, Dus opgelost. <lacht> Goed. Antwoord lag dichtbij. <lacht> ja. Um, hella van Uwek die schrijft, uh, uh, denken we zelf nog na of gooien we elke vraag maar meteen Twitter op? Um, ik denk dat het slim is om na te denken en je vraag op Twitter te gooien. Maar je moet het met allebei doen. Ik vind, ik vind dat je met hagel moet schieten. Maar volgens mij heb je net een heel goed voorbeeld gegeven... van, van niet zelf eerst nadenken, maar eerst Twitter opgooien. gooien. Ja, dat verschilt een beetje met hoeveel followers je hebt, denk ik. Want hoeveel heb jij er? Nou, ik zelf heb er iets van 3.000, maar ik durf te vragen heeft er 17.000. Dus dan wil het wel vlotten. Leg even uit wat nou precies uh, de grap daarvan is... van, van, van uh, de hashtag en hoe dat dan werkt... Ja, die hashtag is gekomen nadat de vraag al een paar jaar bestond. Dus het is een, een min of meer een toevallig gevolg van iets wat er al lang aan de hand was. En dat was de ontdekking dat bijna iedereen in Nederland... het best makkelijk en leuk vindt om even te helpen. En tegelijkertijd hebben we volgens mij collectief afgeleerd om om hulp te vragen. Um, en in meerdere projecten waar ik mee bezig was... merkte ik van, joh, je kan proberen alles in je eentje voor elkaar te krijgen... maar je kan ook die hulp mobiliseren. En op een goed moment zei een, een vriend van mij, Martijn Aslander... waar we het net over hadden, zou het niet geinig zijn... als mensen dan ook via Twitter mee kunnen denken. En toen hebben we, ik meen vijf jaar geleden... tijdens een workshop die hashtag gelanceerd. Een hashtag is zeg maar een manier om iets vindbaar te maken. Ja. Want, want even, even voor degene die niet uh, Twitter-logica snappen... Um, als je bijvoorbeeld... Uh, ik, ik heet @dumosh op uh, Twitter um, en ik volg een aantal mensen... en al die mensen die ik volg en die wat schrijven... die komen bij mij op Een rijtje onder elkaar te staan, ja. Uh, maar dat betekent dat als ik jou niet volg, dat alles wat jij schrijft bij mij niet te zien is, ja. Tenzij jij een hashtag gebruikt, dat zijn twee van die schuine streepjes uh, en uh, ik dat hashtag als een zoekteken in type als ik durf te de, de, uh, vragen in kan krijg ik van iedereen die daar iets over gezegd hebt, krijg ik dan een Twitter-bericht. Te zien. Ja, ja, dus het heeft een gigantisch bereik en iedereen kan het, kan het gebruiken. Eigenlijk is het een soort snelweg op Twitter. En nou, dat is wat we ook merkten. Dus in, tijdens die workshop zagen we al: hey, maar mensen beginnen zelf ineens ook vragen te stellen op Twitter aan elkaar. En dat eh, vaak technische vragen. Joh, me, uh, hoe werkt dit of hoe werkt dat? Maar ook heb Koelkast nodig of wil bedrijf opstarten? En nou, dat werd steeds groter. En tot ja. wat het nu is. Ja. Laten we het gaan hebben van, in deze uitzending ook over het bredere principe ja. wat erachter ligt. Ja. Want daar, daar zit een visie achter. Um, die heb jij bedacht samen met een aantal andere mensen. Um, wat, wat is nou zeg maar het, het algehele idee hierachter? Dat we. Ja, we leven in een wereld van overvloed. Er is te veel, maar het ligt op de verkeerde plek om benut te worden. En daar werd ik op een goed moment gillend gek van. He, dus een heel simpel voorbeeldje, vind ik altijd wel treffend, is dat we in Nederland 7 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte leger bestaan. En 18.000 daklozen. Dus we hebben per dakloze 388 vierkante meter over. Daar kun je royaal in wonen. Dat is vier keer mijn huis en ik ben met z'n drietjes. Dus uh, dat klopt niet. En tegelijkertijd denken we dat we een crisis hebben... en is er schaarse denken. Ik denk dat we te veel hebben, maar we hebben een logistieke puzzel. Dus als je alles wat te veel is... maar op de verkeerde plek onbenut ligt te wezen... kan verbinden aan de plek waar het nodig is... dan los je een hele hoop vragen op een hele makkelijke manier op. Geef eens een ander voorbeeld, behalve huisvesting. Um, uh, uh, wil, met mijn, nou, wil met mijn bedrijf beginnen, maar hoe, hoe kom ik aan uh, bekendheid? Nou, dat, uh, wat we op het moment zijn gaan organiseren zijn waarmaakdagen. En dan gooi je gewoon in een hok, gooi je ontwerpers, uh, webdesigners, filmers, tekstschrijvers, belastingadviseurs, de hele ook bij elkaar. Dan kan je vanmorgen binnenkomen en dan stel jij je vraag en aan het eind van de dag is alles klaar. Website klaar, foto's klaar, filmpje klaar, elevator pitch klaar, alles klaar. Elevator pitch is dat je in een hele korte tijd ja. um, moet kunnen vertellen waar het over gaat. Ja, waar ik nog niet zo goed in ben. <laughs> nee, nee, nee, maar jij, <laughs> jij, jij hebt ook drie kwartier de tijd. Dus ja, dat dat dat ik ben helemaal blij dat van. je vandaag in de, in de, in de langzaam denkbare uh, lift bent gestapt. Ja, heerlijk. Ja, ja, Maar moet het zo snel? Nee, toch? Vind ik niet, maar dat is een beetje een hip, een hip woordje, elevator pitch. Ehm... Um, maar het helpt wel als je goed kan vertellen wat je voor elkaar wil krijgen. Net vroeg iemand op Twitter, naar aanleiding van iets wat jij zei... die vroeg van, uh, ja, hoe kan het dat mensen uh, uh, als ik om hulp vraag... niet even een handje uitsteken? En wat ik merk is dat mensen het... Um, die zijn eerder geneigd om te helpen... wanneer ze zien van, hé, hey, die gast is uh, iets groters voor elkaar... en het krijgen dan alleen maar voor zichzelf. Hans van Mouwijk was dat trouwens, ja. ja. Die vroeg dat. Maar is, is dat uh, de essentie van helpen? dat je eigenlijk het idee moet hebben dat, je, uh, uh, dat het groter is dan jezelf? Dat weet ik niet zeker. Wat ik zeker weet is dat mensen het leuk vinden om te helpen. Dus dat, er is ooit zo'n geinig onderzoekje naar geweest. In Amerika hebben ze een tijdje hebben ze een groep... Uh, twee groepen kregen allebei 100 dollar aan het begin van de dag. En de eerste groep zei ze van... Nou, uh, doe er wat leuks mee voor jezelf. En de tweede groep kreeg, die kreeg de opdracht... zorg dat iemand anders hier vandaag blijer van wordt... En aan het eind van de dag werd gemeten... welke van de twee groepen zich het gelukkigst voelde. Dat was de groep die, uh, die 100 dollar moest investeren in iemand anders. Dus mensen vinden het leuk om te helpen. Maar ja, in Nederland worden we opgevoed met kinderen... die vragen worden overgeslagen. Doe het in je eentje. Oké, okay, dat is een hele interessante. Dus onze, onze menselijke geest is eigenlijk ingericht op, uh, op een ander blij maken. Ja. Dat, vinden we eigenlijk een, dat is een onderliggend uh, uh, een motief voor ja. ons om dingen te doen. Ja. Uh, maar vragen om hulp, uh, dat is in onze calvinistische maatschappij uh, een dan. Ja. ja, absoluut. Ik ben, ik, ja, ik ben zelf ooit eens dus afgestudeerd als therapeut. En dan had je het hulpverlenersyndroom. Dat mensen zich een slag in de ronde helpen naar anderen. Maar als je dan aan die beste uh, therapeut of verpleegkundige vraagt: hoe gaat het eigenlijk met jou? Nou, weet je wel, bijna door hun te zakken. En daar komt natuurlijk geen reet van. Want als je door je eigen stutten zakken, dan iedereen die je overeind houdt, die het dan ook om. Ja, dat klopt niet. Wat, wat, wat is voor jou het eerste moment geweest dat jij dacht van dit, dit is nou eens een richting waarin ik wil bewegen? Um, nou, het eerste moment weet ik niet zeker. Maar dat, um, die schoonmaakactie in Estland, um, he, daar hebben ze dus in vijf uur tijd het hele land ontdaan van al zijn zwerfveil. Zonder daarvoor een bedrijf op te richten, maar door 50.000 mensen te vragen, kan je even helpen? We gaan er even naar luisteren, dat is gebeurd in uh, 2008 geloof ja. ik, 1, 1 mei geloof ik, of 3 mei, mei. 3 mei 2008, um, en het klonk zo. The idea was named, let's do it, and the plan was to clean up 10.000 tons of waste in just one day. To do that, it was necessary to engage at least 40.000 volunteers. On that day, the most impossible dreams came true. More than 50,000 people came out to participate and the rest followed the process via all the media channels. That's 4% of a population of 1.3 million, which would equal 15.3 million in the United States or 57 million in India. Under normal circumstances, it would have taken the government three years and 22.5 million euros for doing it, but it was done for half a million euros and in only one day. On the 3rd of May 2008, the whole territory of Estonia was cleaned of its garbage in five hours. Het verhaal is dat in, in, in Estland er ontzettend veel zwerfvuil uh, was ja. op dat moment. Um, uh, een lokale gewoonte werd, werd in, wordt in het filmpje ja. uitgelegd. Ja. Want iedereen donderde ja. alles maar het, het bos in. Ja. En toen stond er één man op. Ja, Reiner. Want die, die houdt van bos, dus die was eraan het wandelen. En die zei tegen een maatje van joh... We moeten dat opruimen, maar ze kwamen samen op het idee... als we aan de linkerkant van het land beginnen... dan zijn we over zeven jaar aan de rechterkant... dan kunnen we links weer opnieuw beginnen. Oplossing, we moeten het in één dag doen. Maar waarom in één dag? Gewoon als symbool? Um, nou, omdat je dan voorkomt dat je steeds opnieuw moet beginnen. En ik denk ook als symbool. Dus als je het hem zelf vraagt, dan zal hij ook zeggen van... joh, mensen denken dat wij het land hebben schoongemaakt... maar wat we feitelijk hebben gedaan is de harten van de mensen opgeruimd. Dus als je nu, ik was vorig jaar in Estland om, bij een op bezoek, het is daar nog steeds schoon. Dus het wordt een soort eigen verantwoordelijkheid, maar ook uh, mensen hebben gezien: dit kan dus. Dus ik heb daar invloed op. Wat hij gedaan heeft, uh, uh, Reiner, even kijken hoor: uh, nul, vak. Nul, nul, nul vak. Ja, nul vak. Nul vak ja. heet hij. Uh, is, is mensen mobiliseren. Ja. Hij heeft gezegd: dit is zo onmogelijk, wij gaan het gewoon doen. Ja. Maar hoe krijg je die krachten los? bij mensen? Ja, goh, als ik daar toch eens het gezet voor had. Ik denk door in ieder geval het lef te hebben om klein te beginnen. Dus wat ik heel veel tegenkom is dat mensen zeggen... ja, maar hoe, kom ik, hoe, krijg, ik een, hoe krijg ik die hele massa op de been? Nou, uh, in ieder geval niet door een plan van aanpak te schrijven... maar door zelf te beginnen. En als jij er drie vindt die er weer drie vinden... en die er weer drie vinden, dan groei je daar naartoe. En ik denk dat het helpt als je slim gebruik weet te maken... van makkelijke technologie. Dus hij was vriendjes met Ati. Ati is een van de oprichters van Skype. En hij zei, joh, kan jij een programmaatje maken... dat als mensen met hun mobieltje door het land lopen en cynisch liggen... dat ze dat... Markeren? Ja, even zeggen, hier ligt het. Dus er was een kaart, de Waste Waze-map van Estland... en dan wist je gewoon, hier ligt het. Dus op het moment dat jij je inschreef... nou, ik wil wel even helpen, op 3 mei. Waar woon je dan? Nou, ik woon in Tallinn oh, dat is geinig, daar ligt een accu op die straat. Kan jij die dan even in een containertje kieperen... als je toch erlangs loopt? Ja. Dus al die mensen hoefden maar een kort moment te helpen. En wat ik nu merk, dat we, waar we in Nederland in ieder geval toe geneigd zijn... maar wat dan aan het veranderen is, is dat als je hier hulp wil mobiliseren... dan, dan gaat het vaak over langere termijn of we moeten er iemand bij hebben... Terwijl als je duizend keer tien minuten hulp hebt, dan heb je minstens zoveel hulp gemobiliseerd. En en wat, bijna... er in, wat er in Nederland hier heel sterk gebeurt, is ja. dat wij vinden dat de overheid het moet lossen. Ja. Wij plaatsen alles buiten onszelf. Ja. Maar als even voor, als je het goed vindt, ja? even, even naar uh, Estland, uh, ja. dat we even blijven. Want wat daar interessant aan is, is dat, uh, je zegt klein beginnen, uh, maar dat werd een hele snelle sneeuwbal. Ja. Want het doel was al vanaf het begin af aan ja. één landelijke dag en dan is het gewoon het hele land aan kant. Ja. Maar er is iets bijzonders aan de hand met Estland. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar zij hebben ook toen het. De, zij hebben de Singing Revolution gehad. Dus toen het communistisch systeem daar uh, aan de hand was. Um, ze, ze houden daar niet zo van vechten. Maar het zit oh, tot ja. in het diepst van hun genen om te zingen. Ik, ja? En zij zijn toen, tijdens bijeenkomsten die door het communistische regime werden georganiseerd. hun eigen volkslied weer gaan zingen. En vanuit dat volkslied. Um, hebben ze tijdens vergaderingen, et cetera, dat steeds ook gezongen? En de verbondenheid in Estland is toen zo sterk geworden dat ze uiteindelijk met dat zingen openingen hebben gevonden om in dialoog te gaan en daarmee uiteindelijk dat communistisch regime omver hebben gekregen. Waanzinnig, vrouw. Ja, ik ben ondertussen terwijl je praat, heel snel even gaan, gaan, gaan zoeken. Singing Revolution. Ja, tussen 87 en 91. Dat ja, is bizar. Heeft geleid tot het uh, tot, uh, herstel van de onafhankelijkheid van, van Estland, Nederland en Litouw. Ja, ja dus daar is. Dat hebben we in Nederland, denk ik, dat, nou, nog niet geflikt, laat ik het zo maar zeggen. Maar daar is, iets heel daar is iets aan de hand in dat land. Maar Nederland is ook een bijzonder land. Ja. Als het om verbondenheid gaat. Ik ben eh, net terug van de Albu6, eh, daar gaan eh, gewoon 8000 mensen naar boven. Ja. Die allemaal enorme, echt ook internationaal gezien, enorme bedragen ophalen. Voor ja. een goed doel. Schouder aan schouder, ja. eh, overal de deuren langs. Ja. Ja. En wat ik denk dat daarin werkt, is inderdaad net, net wat je zegt, dat je één helder doel hebt. Dus ik merk in, zeg maar in de dingen waar ik nu mee bezig ben... dat mensen zich niet zozeer aan mij verbinden... als wel aan de berg die ik wil verzetten. Dat betekent, ik ben ook vaak overbodig... en ben op, heel, op meer plekken niet dan wel. Um, Wat een rustig leven moet je zeggen. heerlijk. <laughs> ja. Maar dan gaan ze onverminderd hard door, weet je wel. Dus um, ja, dat, dat kunnen we in Nederland ook, ja. Ja. In Estland is dat uh, zeer succesvol geweest. Ja. Daar is het, uh, in één dag heeft dat geleid tot een schoon land. En je zegt ja. dat is nog, nog steeds zo. Ja. Uh, zou iets soortgelijks in Nederland kunnen? Ja, gaat gebeuren. 21 september. Dus ze zijn nu. Na Estland hebben ze Letland, Litouw, Portugal, Slovenië, Brazilië, Delhi gedaan. En toen dachten ze: we gaan kijken of we in een half jaar tijd de hele wereld kunnen doen. 24 maart zijn ze begonnen. En ze Laag weeken... inschieten. Ja, weet je wel. En dan daarna de maan of zo, waar ja. het minder zo is, hoop ik. Um, van 24 maart tot 24 september willen ze de hele wereld gaan doen. En 21 september gaan ze Nederland doen. Hier heet het Keep It Clean Day. En uh, nou, kijk hoe ver we komen. We komen weer met een lekker Engelstalige kreet op de pot. Uiteraard. Ja, ja. kan je ook de mensen uit Engeland mee laten helpen. Ja, nee, die, die, die maakt ze gek. Dus hier staan het net te drinken. Die, <lacht> ja. die, die denken los even lekker zelf op het ja. ja. Maar wat wordt het doel? Uh, want Nederland is toch juist, als je het internationaal vergelijkt... een van de meest aangeharkte landen ter wereld... Ja. Nou, dat is wel grappig. Ik was met hun bij het uh, Europees Parlement. Want, nou, dan gaan we daar eens babbelen of die mee willen doen. Of Welke twee vestigingen? Ergens in uh, Brussel. Jeetje, gigantische panden en iets waar ik me totaal ontheemd voelde. En ik had de tijd dat ik door Momo en de tijdspaarders liep. Maar daar zei zo'n zo parlementariër, heet dat denk ik, die zei ook van... Uh, ja, maar hé, jij komt uit Nederland. Uh, daar veegt iedereen toch sowieso zijn eigen straatjes schoon. En toen kwamen we erop. Ik zei van, nou weet je, misschien hebben wij minder uh, fysieke waste... maar wij hebben wel mental waste. Dus wat wij bijvoorbeeld weggooien is denkkracht... en het vermogen om elkaar een stapje verder te helpen in plaats van jezelf. Dus wat ik niet zeker weet is of Nederlands schoonmaken... nou zo'n enorme impact gaat hebben. Maar stel dat het wel lukt om een paar duizend mensen zo te verbinden... dat ze denken, hé, hey, als je met z'n allen ergens de schouders onderzet... dan lukt het dus wel dan heb je een mentale slag gemaakt die wel heel belangrijk kan zijn. En dat kan een voorbeeld zijn. Hey, je je noemde straks de, de naam Martijn Aslander. Ja. Um, dat is een, een inspirator. Iemand die heel veel mensen weet te raken met ja. wat hij zegt. Ja. Um, een van de dingen die hij ook zegt is dat we in Nederland... En, en dat roep ik ook met enige regelmaat... dat we Nederland kapot georganiseerd hebben. Als je ja. het hebt over, over de mentale uh, toestand van ons land... Ja. Um, en dat wil ik graag in een vraag voor je voorleggen... of je dat, uh, dat ook zo ziet. Alles is, is kapot geregeld. We hebben managementlagen, we hebben protocollen... We hebben, we hebben allerlei systemen bedacht... waardoor mensen eh, niet meer in hun energie zitten. Ja, eens. Eens. De, de meest fascinerende voorbeelden... Nou ja, ik merk het laatst. Dus zeg maar net als Martijn... ik werk op basis van waardeophaling achteraf. Dus ik heb... Geen, je kan mij niet inhuren. je mag wat teruggeven. Waarde bepaling achteraf. Ja. Dat betekent als ik jou inhuur, omdat jij een workshop komt geven bij ja. mij bijvoorbeeld, met ja. een aantal mensen. Ja. Dan zeg je niet van het kostje, weet ik veel, 3000 euro. Maar dan zeg je, jij, ik bepaal bepaalde afloop ja. dat het waard is. Ja, en als je zegt, ja maar Niels, waar word je dan gelukkig van? Ik heb mijn verlanglijst online staan. Kijk maar. Dus, en dan merk ik het wel. En dat betekent dat ik meestal, of van tijd tot tijd krijg ik geld maar ik krijg ook allerlei ja, andere dingen. Dus het laatste wat ik heb gekregen was een kookworkshop. Een kookworkshop. Want dat wou ik ook graag. Ja. Maar de grap is, ik moest een... Ik geef maar le jij leeft inmiddels van droog brood, of valt dat mee? Nee, er is ergens in dat verlanglijstje staat ook geld. En heel veel organisaties kunnen helemaal niet denken zonder geld. Dus dat is een van de zeg maar, kapot georganiseerde dingen. Ik moest een lezing geven bij een ministerie. En uh, nou, dan, we hebben een offerte nodig, meneer Roemen. Ik zei, ja, maar die schrijf ik niet. Ja. Ja, maar dan kan het niet. Ja, maar dan kom ik niet. Ja, maar we willen jou. Ik zei, nou, weet je wat? Ik dacht, ik ga nog één keer het experiment aan. Ik zei, weet je, schrijf jij de offerte, beste opdrachtgever... dan plak ik hem in mijn briefpapier... en dan mail ik hem als pdf terug. Dus dat heeft hij gedaan. Ik mail dat <laughs> terug. Ja. En dat duurt voor mij vijf minuten. En ik heb daar die lezing gegeven, was al lang klaar. Kwam ik terug thuis, lag er een envelop, zo dik... met een vriendelijke brief. Hallo, Niels Roemer, u komt binnenkort een lezing geven. Dat had ik al gedaan en vervolgens mijn offerte verder uitgewerkt in vier A4'tjes... en vervolgens 21 kantjes met kleine lettertjes. Terwijl ik mijn lezing al had gegeven. Ik had gezegd, het maakt me niet zoveel uit wat ik terugkrijg... want ik werk met waardebepaling achteraf. In tweevoud uitgeprint, dus keer boom omgehakt... keer ambtenaar die dat heeft moeten uh, printen... in een envelopje moeten sturen... en naar mij moeten opsturen voor iets wat ik al had gedaan. Wat zeg je dit? Dat zegt dat we op sommige vlakken behoorlijk kapot georganiseerd zijn. Ja. Hou nou toch op. Als je die tijd had kunnen besteden aan de wereld een beetje mooier... Ga, dat, graag. Je had het over de mentale waste, het ja. afval, het mentale afval, ja. zeg maar, waar we elkaar mee lastig vallen. Nou ja, kijk, uh, binnen omroepen is, uh, en dat geldt trouwens voor heel veel bedrijven... het vrij gebruik dat er functioneringsgesprekken zijn, maar dat heet dan resultaatgerichte afspraken. Dan moet je beloven wat, je, wat jouw intenties voor het komend jaar zijn. Ja. Dat zijn vier contactmomenten die vier keer geadministreerd worden in een jaar. Ja. Druk, druk, druk. Maar het zijn allemaal mensen met een goede opleiding die heel goed zelf na kunnen denken en ja. die heel goed weten wat er goed gaat en wat er niet goed ja. gaat. Ja, dan krijg je invulspelletje. Ik, dat vind ik echt zonde om meerdere redenen vind ik dat zonde: de eerste is uh, dat ik nieuwsgierig naar zou, zou zijn in hoeverre de uh, een werknemer, om het maar even zo te zeggen, sociaal wenselijke antwoorden gaat geven. Dat betekent dat je dingen die, die waarschijnlijk heel goed kan, maar die niet in de lijn van zijn functie liggen, die bronnen ga je ook niet aanboren. Want ik vraag jou, hoe goed kan jij uh, radioprogramma's maken? Daar gaan we het over hebben. We hebben het helemaal niet over zeilen. Nee. Terwijl daar maak je hartsalters van. Ja. Stel nou dat er hier mensen zijn die vreselijk gelukkig worden van iets meer weten over zeilen. Dat geluk laat je onbenut, want jij mag er niet over praten. Ja. Dus je laat een enorm potentieel onbenut. Of iets, iets voor de hand liggende misschien. Uh, nou, in mijn geval zeilen het helemaal niet gek, maar uh, creativiteit bijvoorbeeld. Ja. Misschien ben ik heel goed in het bedenken van programma's. Ja. Maar ik denk zo'n geven. ja dag, dat is mijn taak. Ja, en zeker niet je van jou. En ja. als jij het wel bedenkt en deelt, dan kan het nog maar zo zijn... dat het voor iemand anders interessant is om er dan mee aan de haal te gaan. Precies. Of, of wel af te kraken, want uh, niet zelf bedacht bedenken... per definitie, slecht plan. Dat betekent, oké, laten we dat okay, aan een, een iets hoger niveau. Want dit, dit is herkenbaar voor, denk ik, iedereen die werkt. Ja. Uh, en ook mensen die niet werken, hebben hiermee te maken. Ja. Uh, dit geldt echt voor iedereen. Bedrijven, uh, overheidsinstellingen... Um, ja. um, Rijk. Maar wat, wat, wat doet dat met een land? Weet ik niet zeker. Want ja, we zijn kapot georganiseerd. Maar ik denk ook dat juist daardoor er op dit moment... hele andere krachten vrij aan het komen zijn. Dus we hebben ook het groot groeiende leger ZZP'ers... Um, Over, vanuit mijn ooghoeken wordt er nu een declaratieformulier voor je reiskosten klaargezet. Oh. <lacht> prima. Stuur hem, in, stuur hem in twee fouten op, dan. <lacht> Laat ik er wel iemand naar kijken. <lacht> <Ja>. <lacht> um, um, Wat doet het met het land? Dat was de vraag. Nou ja, dus, dus uh, uh, we hebben een enorm groeiend leger, ZZP'ers. We hebben een gigantische. Uh, Overload aan, uh, aan co plekken. Dus ik denk dat doordat we zo georganiseerd zijn... zeg maar die, die andere beweging ook steeds krachtiger aan het maar worden. Maar ZZP'ers is eigenlijk een ontsnappingsbeweging, toch? Denk het wel. In zekere zin. Ontsnappen, Ontsnappen aan... van, maar dus ook kiezen voor iets anders. Ontsnappen dus... aan de druk van, van, van, van grote bedrijven, regels, managers, protocolen. Nou, ik denk kiezen voor wat je zelf echt wil doen. Dat betekent ook, iemand die ZZP'er wordt... die gaat kiezen voor datgene waar hij goed in is... en wat hij graag wil doen. Stel je voor dat je alleen maar werknemers zou hebben... die doen waar ze goed in zijn en wat ze graag willen doen. Dan heb je een droomorganisatie. Zeker als ze daarmee bijdragen aan de organisatiedoelstelling. Vooropgesteld, dat iedereen wel hetzelfde doel heeft. Ja. En nou, dat blijkt vaak zo. Dan kom je helemaal op een hoog of, of diep niveau. Maar volgens mij uh, streeft iedereen... Uh, zel, zijn eigen en collectief geluk na. Dat denk ik dan weer wel. Um, dus op het moment dat je die uh, ZZP'ers weet te mobiliseren... om daaraan bij te dragen... maar ze mogen er alleen maar zijn op het moment dat ze kunnen doen wat ze willen... en daar ook goed in zijn. En daarna moeten ze alsjeblieft weer weg. Want je wil niet een webontwikkelaar hebben... die vervolgens nog drie dagen zit te wachten... omdat er nog een of andere manager een handtekening moet zetten... op de vervolgstappen binnen het Prins 2-proces van weet ik het wat... Ik denk als wij een oproep zouden doen uh, van, om voorbeelden te geven... Van, van hoe zeer mensen dwars gezeten worden... Ja. Uh, dat we twintig uitzendingen op rij kunnen vullen. Ja. Zullen we dat niet doen? Nee. <laughs> <laughs> dat gaan we maar niet doen. Ja, ja. Nee, maar het, het, het, het, de resultante daarvan is wel dat wij, um, uh, zeg maar... de, de, de, de professionals um, dwars gezeten worden, zich belemmerd voelen... Ja. Uh, en ook vaak dan maar anderen ook gaan dwars zitten, toch? Zo van als ik, als ik niet vrij ben, als ik geen vrijheid heb, nou ja, dan, dan vind ik vast wel een manier om degene die naast mij zit of onder mij zit het ook lastig te maken. D dat weet ik niet. Ik, in mijn, ik zie vooral, dus de mensen die ik tegenkom, zijn de mensen die daar uitstappen. En wat ik daardoor tegenkom, ik heb onder andere met Martijn een, een, twee of drie jaar geleden, hebben we Seven Days of Inspiration opgezet. Een beetje geïnspireerd door die jongens uit. Esland, die mensen uit Estland, dachten we kunnen we niet in één week tijd Nederland een upgrade geven. En dan gaan we over twintig steden gaan we projecten uitrollen. En de spelregels zijn, als je niet op je bek durft te gaan, mag je niet meedoen. Er mag geen geld in omgaan. En het moet deelbaar, schaalbaar en herhaalbaar zijn. Deelbaar, schaalbaar en herhaalbaar. Ja, dus er mag geen copyright op zitten. Als andere mensen het ook willen doen, dan moet je ja zeggen in plaats van nee. En wat er gebeurd is, is dat er over 20 steden 137 projecten in één week tijd zijn uitgerold met 2000 mensen. En wat voor projecten moet je aan denken dan? We hadden zes thema's gekozen. Zorg, onderwijs, duurzaamheid, voeding, versimpelen en werk. En de vraag was eigenlijk aan de... het netwerk, om het maar even zo te noemen. Bedenk zelf een project rondom een van deze thema's. En een voorbeeldje was... Um er is Facebook voor bejaarden ontstaan in een bejaardenhuis... want die zitten niet zo vaak achter de computer. Maar als je daar 40 nou, studenten... Dat gaat ook wel van ja, haar tegenwoordig. weet ik niet meer. Oh. Maar misschien wel inderdaad. Ja. Maar toen niet. En dan, dat was in een bejaardenhuis, hebben we 40 studenten naar binnen gekieperd. En die hebben die bejaarden geïnterviewd. Daar hebben ze een A4'tje van gemaakt wat er uitzag als een Facebook-profiel. Al die bejaarden naar beneden rollen, dat duurt eventjes... Allemaal een bol blauwe wol gegeven. En die hebben lijnen getrokken van mensen met wie ze dus wel contact zouden willen hebben. Omdat al die A4'tjes op een muur zaten geplakt. Dat was in het echt niet gelukt. Um, er is een nachtrestaurant geweest in Amsterdam. Van wat eten wat weg wordt gegooid. En Shu Martin die is uh, bezig. Nu, en hij heeft toen geïnitieerd. Om een coworkplek te bouwen in Nijmegen. Dus een fysiek pand zonder geld. Dus een heel pandbouw waar straks iets van 30 mensen zitten te werken zonder geld... inclusief zonne-energie, dat kan in Nederland. Maar je moet wel goed kunnen puzzelen. Nou ja, er is, uh, uh, het lijkt zo want wel alsof er een soort derde macht aan het ontstaat. Misschien wel een vierde macht. Ja. Want dit zijn allemaal dingen die, die, die ofwel uh, uniek bij de overheid hoorden... ofwel uniek bij het bedrijfsleven hoorden, maar in ieder geval niet bij jij en ik. Ja, dat is aan het veranderen. Ja? Ja. Wat ja. verandert er dan precies? Nou, dat heeft te maken met dat uh, uh, verbinding toegang en spullen op dit moment... we leven in de grootste grabbelton van de wereld. En het wordt nu zichtbaar. Dus op het moment dat wij bijvoorbeeld via social media elkaar kennen... dan is de verbinding al gelegd. Als we dan ook nog eens met elkaar kunnen delen... wat één van ons twee over heeft... dan zie je ineens jij het spullen... Uh, die op een andere plek waarschijnlijk van waarde kunnen zijn... en jij niet meer gebruikt. Loop vanavond na de, binnenkort naar je zolder... en haal even alle boeken uit de boekenkast... die je echt niet meer gaat lezen en als je dan ook nog als je gasmachine te huur zet... voor de momenten dat jij hem niet gebruikt... en dat doe je ook met je auto en je feun en je boor... Uh, of je leent het uit, dan kan het op andere plekken van waarde zijn. Dat betekent dat die dingen zijn op dit moment makkelijker te pakken... dan ooit tevoren. Dankzij internet? Ja. Internet kan mensen verbinden? Ja. Uh, maar wat, wat is het belang daarvan, van dat soort verbindenissen? Um, nou, verbinding op zich vind ik niet zo spannend... Uh, want dat is statisch, daar gebeurt niks mee. Dus, dus we, he, ik zit op LinkedIn en ik heb meer dan 500 uh, connecties. Ja, ja de, de, wie, wie niet, ja. Boeien, weet je wel. Ja. Maar het wordt interessant als je dat netwerk energie gaat geven. Dus op het moment dat zo'n Jules zegt... en nu gaan we met z'n allen een huis bouwen... kijken of er genoeg spullen te vinden zijn... zodat we daar geen geld aan uit hoeven te geven. En die 500 mensen en het bereik van Durf te Vragen... en de Facebookgroep gaan dat allemaal inzetten om het huis te bouwen... dan kan dat opeens. Maar... Er zijn belangrijke randvoorwaarden aan verbonden, toch? Want ja. als, als jij uh, of ik opeens denk van... goh, ik heb al zin in een goedkoop huis... Ja. Uh, dan gaat het niet werken. Want nee. Dan denken mensen, ja, dag, Dumos, je hebt gewoon een inkomen... je hebt een baan, zoek het even lekker uit. Ja, dus wat in die dynamiek werkt... is als het een groter doel dan voor jezelf dient... vaak een maatschappelijk doel... Um, en als je het eindresultaat deelt met de mensen die eraan hebben meegebouwd. What's in het voor me? Um, ja, ik denk dat dat wel speelt... En wat in het familie kan ook zijn, ik heb lol aan de reis. Dus hè, een simpel voorbeeldje, voor de fundering van een huis heb je beton nodig. Nou, dat kan je laten maken in stort. Maar je kan ook stoeptegels gebruiken, die zijn van beton. En daar zijn er genoeg van in Nederland, en ook over. Dus hij had 600 stoeptegels nodig. Nou, de kerel die dat heeft geregeld, ja, die loopt nog steeds tijd om door Nijmegen heen. <laughs> Omdat is dat, dat geintje me mooi geflikt heeft. Ja, dat, zijn, dat worden dan uitdagingen. Ja. Gaat het ons lukken om... Uh, we hebben het huis van pallets gebouwd. Gaat het ons lukken om 900 pallets bij elkaar te krijgen? Check. Die ja. zijn er. Nou, dan komen die, die mensen geven licht als ze terugkomen. Ja, ja, ja. Dus, dus de, de vraag is, het mag een beetje onmogelijk zijn. Is dat een ja. belangrijke voorwaarde voor een groot sociaal gedragen project? Dat, ja, hoe moeilijker het is, hoe gaver mensen het vaak vinden. Ja, de vraag moet ook zijn, zeg je, er moet iets in zitten waardoor ik mezelf nou ja, verbeter of op de kaart zet. Ja, um, nou laat ik het zo. Waar ik blij van word, dat is denk ik de belangrijkste. Dat, dat moeten al die mensen hebben. Anders komen ze niet. Mensen komen niet in hun in hun. Uh, de ZZP er komt niet als hij denkt: Nou, ik ga daar eens eventjes een potje van zitten balen. Dus dat is een hele belangrijke... Het kost belangrijke... me alleen maar bakken met geld. Ja, het kost me bakken met geld. En ik moet in het potje zo van. Ja, dat schiet ook niet op. Goed. Niels, we gaan uh, even muziek draaien, stel ik voor. En dan gaan we daarna doorpraten over Durf te Vragen. Dat is de hashtag die jij uh, in de wereld hebt geholpen. Uh, samen met een, uh, een collega uh, en alle andere zaken die mee samenhangen. Niels Roemen is mijn gast in Caseloenen. Uh, Niels Roemen die uh, dus dit soort dingen doet. Wat voor muziek heb je meegenomen, Niels? Ik heb van Huub van der Lubbe meegenomen. Van de Dijk? Ja. Um, en ik ben de titel vergeten, maar het gaat over zijn vrienden weer zien. Nog even. Nog even. We gaan nog even door, maar we gaan eerst even luisteren. Nog even, nog even, we gaan het mee. Dan zie ik na eeuwen mijn vrienden weer terug. Dan zijn die twee weken niet lang, maar ze leken Het die is dan achter de rug Dan druk ik hard mij op het hart En groet ik die hand, zo zoet ik kan We roepen maar, we zet die pieren hier maar neer We verhalen van het leven, tot we lachen van het zweven Nog even, mijn vrienden, dan zie ik jullie weer Nog even, nog even tegen negen, straks komen drie prinsen weer naar het café. Wat worden poëten die menen te weten? Van de hoek en de rand, het wel en het ween. Dan zien wij scherp het grootste ontwerp. Het puur schoon en het doodgewoon. gewoon. Geef ons een uur en er is nergens wat zo in meer. Dan zijn toekomst en verleden een schitterend heden. Ik weet dat mijn vrienden en ik zie je weer. Nog even, nog even, we gaan door wat we bleven. We kunnen verhalen weer aan elkaar kwijt. Op een schoonheid van vrouwen, de mijne, de jouwe. En hoe liefde wint in die heerlijke strijd. Als Maarten dan zijn deuren sluit, en hij gooit de rij, dan lek iedereen uit. Behalve ons, krijgen we krijgen... Van de Dubbel. Was dat op verzoek van Niels Roemen vannacht, mijn gast in Luna. We hebben het over eh, durf te vragen, eh, het verbinden van mensen, want dat is eigenlijk wat dat vooral doet. He? Want ja. Ik heb een euh, vraag, een gekke vraag. Uh, ik slinger dat, uh, het internet op en dan komt er plotseling een antwoord van mensen die ik helemaal niet ken. Ja, en je kan. Het uh, uh, uh, uh, begon in het echt. Dus de grap is. Um... En dat doe met grote regelmaat. Uh, zet een groep vreemden naast elkaar. En jij vraagt wat je wilt. Dus als ik een simpel voorbeeldje geef. Dat, nou, ik vond het wel een geinig. Dat was in Estland, want ik ging daar langs. En uh, acht esten bij elkaar. En een journalist, want die ging erover schrijven. Dus ik zei, Nou, wie van jullie wilde wat? bleef bleven stil. Dus die want ze zijn heel verlegen in Estland. Zei die journalist, Nou, dan heb ik wel een vraag. En die had ergens gelezen dat je van geitenmelk. Daar kan je duurzame cosmetica van maken. Dus zij wou een, een geiten gaan, gaan kweken. Of een fokken, weet ik hoe je dat doet. Dus zij vroeg: heeft er iemand. Ik heb een boerderij nodig, heeft er nog iemand een boerderij over? En er begon een man naast haar, een oudere kerel, die begon helemaal te trillen. Die zei: nou, het is te bizar voor woorden, maar uh, ja, dat heb ik. In Noord-Estland, en hij is leeg, want iemand beheert hem voor mij. En die dame die is er twee weken geleden uitgestapt. Dus uh, je mag erin, en zij zit nu in die boerderij. Bijzonder, ja. Want ja, ja. je niet geschoten is altijd mis. Ja. Wat doe jij om dit, uh, dit, deze boodschap te verspreiden? Nou, ik ga naar Casa Luna. Ja, <laughs> dat is vrij effectief. <laughs> nou, ja, van alles. Ik geef, ik geef veel lezingen. Ik heb dat boek geschreven natuurlijk. En wat ik daarbij wat doe... Wat is dat boek natuurlijk? Oh, uh, Durf te vragen in de kracht van sociale overwaarden. En wat ik daarbij heb gedaan, dat vond ik zelf wel geinig. Als je, in, als je een boek openslaat, eerste bladzijde staat er uh, copyright. Je mag hier niks uit kopiëren, schurk dat je er bent. Wij hebben copyleft. Je mag bij mij alles kopiëren, uh, zet het in een film, schrijf er een eigen boek over of whatever. En wat dat tot effect had, was dat het binnen een maand tijd 15.000 keer gedownload is. Gratis. Ja, en dat is voor een beginnend schrijver is dat best een aardig bereik. Dus dat boek, dat doet het goed. Uh, en er zijn veertien durfde vragenbegeleiders... die geven van dat soort workshops door het hele land heen. Ja, gebruik je gebruikt net een begrip even uh, in, in de boektitel... Uh, waar we even bij stil moeten staan. Sociale overwaarde, ja. wat is dat? Dat is het veel wat op de verkeerde plek onbenut ligt te wezen. Uh, het uh, uh, het leeuwendeel van de Nederlanders heeft op zolder nog een computer staan... die ze niet meer gebruiken. Omdat ze inmiddels een nieuwe laptop hebben gekocht. Maar die computer doet het nog prima... En aan de andere kant zijn er nu stichtingen een subsidietje aan het aanvragen... om eigenlijk een computertje te kunnen kopen. Dus hier ligt het onbenut te wezen en gooien we het allemaal weg. En daar kan het gewoon van waarde zijn. Maar sociale overwaarde gaat niet alleen om spullen, toch? Nee, het gaat ook over denkkracht. Uh, over logistieke vraagstukken. Hè. Hoe kom je van A naar B? Ik heb me ooit eens laten vertellen dat het leeuwendeel van de vrachtwagens... half beladen rondrijdt als we nou eens al die vrachtwagens transparante zeilen geven... dan kan je zien wat daar nog aan ruimte over is. Ja, of een website waar je gewoon in kan schrijven op een ritje. Ja, die is het, Together. Uh, en, uh, dus, dus er zijn nu allemaal van dat soort websites Dat is een mooie Engelse uitgestaan. term voor dat begrip, idle time. Dat is een prachtige... Ja. Idle Time is de tijd die mensen over hebben ja. zeg maar, om een boekhouder... bijvoorbeeld ja. die, die misschien best een uurtje per week iets zou ja. willen doen... voor iemand die daar heel erg behoefte aan is. Ja, en die sites zijn er, Dus er zijn van die uh, start-ups, die komen met name uit uh, Rockstart, heet dat. Connected is... Dus er zijn er drie die ik ken waarvan ik denk, oké, okay, dat is coole shit. Eentje gaat over logistiek, dat is Together. Eentje gaat over spullen, huren of delen tussen particulieren, dat is Peerbee. En eentje gaat over kennis... Dus uh, nou, jij zit nog een uurtje uit je raam te staren. Jij zet op uh, ooit, ooit vragen over zeilen. Uh, mail me eventjes. Moet je er voorzichtig mee omgaan als je veel followers hebt. Maar stel dat iedereen dat met zijn kennis zou doen op het moment dat hij het over heeft. Ja. Dan vul je de tijd dus effectiever. Je, je nodigt mensen uit om te doen waar ze goed in zijn of wat ze graag willen doen. En het draagt bij aan iemand anders een stapje verder helpen. Ja. Nou, die tools die zijn er. En daar word ik ook weer blij van. Nee, precies. Ik, ik weet toevallig vrij veel van, van elektronica in boten. Hoe raar het ook mag zijn. Maar dat is iets waar, waar een beperkt aantal de mensen heel blij van kunnen worden. Want die hebben er problemen mee. Um, Frans Vermeer, die twittert. Wat is in essentie het verschil met de kraakbeweging... waarin we ook zonder geld voor elkaar werkten? Ik ken de kraakbeweging niet zo goed. Maar ik geloof dat in de kraakbeweging, dat als jij het pand openbrak... dat de eigenaar dat niet per se wilde. En als hier mensen meehelpen, dan is het omdat ze het wel willen. Ah ja, <laughs> Je zegt het met een grote grijns. Ja, je bedoelt, er is iets niet helemaal wederkerig in dat principe van kraken. Nee. Maar de, de, daar zat wel een gedachte achter. Um, namelijk de gedachte van samen alles delen. En dan, oké, okay, goed, ja. dat was dan wel. Um, nou ja, dat heet tegenwoordig wederrechtelijk. Dat was toen toch nog wel een stukje genuanceerder. Ja. Um, maar uiteindelijk is de gedachte dat je met elkaar dingen doet, met ja. elkaar zijn pand opknapt en ook zonder geld. Uh, voor elkaar die het ja. doet. Ja, en dat kan ook, hè? dus in, uh, in Nijmegen, waar ik dan vandaan kom, daar stond ook een pand leeg. Over kraakbeweging gesproken. Uh, ja, nou, uh, uh, om uh, maar een wat te noemen. kraak zien, toch? Maar daar hebben wij een wooncorporatie gevraagd: joh, dat pand gaat waarschijnlijk plat. Mogen we het hebben? En toen zei ze ja. Dus je kan het ook vragen. Ja. En dat gebruiken we nou voor uh, uh, zzp die, uh, uh, nou ja, weet ik, het sociale projecten doen. Er zitten, dagelijks zitten twintig mensen te werken volledig ingericht en alles ook zonder geld, omdat het over is. Ja, ja en die ZZP'ers verdienen gewoon hun, uh, verdienen gewoon hun, uh, hun inkomen ja. daar. Ja. Um, maar hoe doe jij dat? Want je, zegt, je geeft ook workshops. Wat, wat ja. doe je in die workshops? Als het een durfste vraag is, dan is het niks meer dan inderdaad een groep mensen... die zich ingeschreven heeft omdat ze erbij willen zijn. Die zet ik in een kring en dan zeg ik... Uh, nou, het werkt zo, jij stelt zo je vraag. En dan gaan we eerst kijken of dat inderdaad een vraag is. Want de meeste mensen kunnen helemaal geen vragen stellen. Die doen een mededeling. Oh ja, want ik wil dan... graag de wereld overzeilen. Nou, dikke duim. <laughs> Zet hem op. <laughs> vraag twee is, vind je dat ik de wereld over moet zeilen? Ja. ja. En vraag 3 is, hoe kan jij mij helpen... zodat ik volgend jaar de wereld over heb gezeild? En vanaf dat moment, misschien ook bij jou, denk je... nou, dan moet je in ieder geval die en die zeilers eens ontmoeten. Of weet je dat daar op dit moment boten onbenut liggen? Of heb je, ken je Marius Smit al? Die is een boot aan het bouwen van het plastic... wat hij uit weggegooide flesjes gaat ma uh, gaat hij een boot van maken. Vraag even of je met die boot de wereld over mag zeilen. Dus de manier waarop je een vraag formuleert is belangrijk. Nou, als mensen die vraag hebben gesteld... dan moet de vraagsteller in die workshop zijn waffel houden. Want in Nederland dan geef jij mij een tip... en dan ga ik met jou praten over de kwaliteit van je tips. nou, Ik ken die gast, een je gebeld, heel lang in de wacht hangen. Nee, je moet gewoon je kop houden. Want dan komen er veel meer tips. En mensen schrijven die tip op, en die, eh, op een, op een flip-over. En na 5 à 10 minuten hangt die flip-over vol met tips, ideeën, toegang, netwerk, dingen die je kan hebben. Nou, scheur hem af, neem hem mee en uh, zet hem op. Ja, maar dat, dat, dat is die enorme energie die je dan blijkbaar los weet te maken. Ja, ja. ja, dat wordt bijna... Je ziet echt in groepen bijna een soort uitdaging ontstaan van... ik wil nog meer toegang of ideeën of weet ik het wat geven... om hem voor elkaar te krijgen wat hij wil. Te helpen voor elkaar te krijgen wat hij wil. Ja. Wat jij al een paar keer benoemd hebt, in feite zonder dat woord te uh, gebruiken... dat is co-creatie. Ja, dat is ook zo'n hippe modeterm, en dat is dubbelop, ook zo'n zo hippe term. <laughs> um, en, en lichtelijk modieus. Maar dat betekent dat je, je doet dingen niet meer alleen, maar... maar Samen. Mode, ja, en wat was de grap daarvan? Dat je, ja, um, je kan uh, kennis op elkaar stapelen. Dus op het moment dat de ene zegt, nou weet je, je, je zou ergens hout vandaan moeten halen. Dan zeg ik, oh, dan moet je Gerrit Snijders even bellen, want ik weet dat hij een lood vol met hout heeft liggen. Dus... Doordat jij een tip geeft, kan ik hem misschien weer nog concreter maken. En vice versa. Daar wordt het steeds concreter van. Wat zou de volgende stap zijn in dit hele scenario? Boel, stap 1 was uh, de hashtag. Zal ik maar... Oh, er staat ja. nog, een, nog een heuse strijd ontstaan over ja, ja. de hashtag. Hè? Want <laughs> de vraag was of het uh, hashtag durf te vragen voluit was. Of hashtag uh, DTV. Uh, DTV. Ja, ja. Uh, je moet lekker zelf weten. Ik heb ooit Durf de Vraag gelanceerd. En daar is de logische kritiek op. Dat zijn veel meer tekens dan DTV. Dus ik moet dan een kortere vraag schrijven. Dus er is een groep geweest. Ik weet niet wie. Die heeft hashtag DTV uh, uh, bedacht. Nou, als dat beter werkt, dan moet je dat doen. <laughs> Zet ja. hem op. Wie wint er trouwens? Want dat heb je ook even uh, Ik ben niet aan, Nee, want ik ben daar niet aan het meeknokken. Uh. Nee, maar je hebt, wel, je hebt er wel naar gekeken. Je hebt er zelfs een stukje over geschreven. Over welke van de twee het meest ja. gebruikt wordt? Ja. Ik denk dat iemand van durft vragen daarover geschreven heeft. Oh, hebben. dat was jij niet? Oké, okay, goed. Maar dat, ja. daar bleek dat jullie oorspronkelijk geloof ik, een factor 4 populairder was. Ja, oh, er zijn scala's aan mensen die dit aan het meten zijn. En er en dus worden hele statistiekes van tijd tot tijd... van Herman Kouwenberg bijvoorbeeld. Dit is een hele actieve jongen op uh, Twitter. Die maakte prachtige staafdiagrammen van hoe dat allemaal werkt. Maar dat kan je niet boeien? Nee, nee dat kan niet bijwenen. Nee, zeg. Nee. nee. Wat is de, de volgende stap? Wat zou de, de next level moeten zijn hierin? Als nog meer mensen door gaan krijgen dat je deze kracht ook kan inzetten om bent, maatschappelijke vragen. in de reden van, of de tweede die ik meemaak in uh, inmiddels geloof ik zeven jaar kaas doen die een nootje in zijn mond stopt en door gaat praten. Kan echt niet hè? Ik wens je veel succes. Oké, okay, ik ga even wachten. <laughs> ja, ja nee, mm -hmm. dan moet ik door gaan praten. Mm -hmm. Dat schiet ook niet echt goed. <laughs> um, dat deze twee, één internationaal. He, dus ik ben in een aantal landen geweest om te kijken of het daar ook werkt. En het tweede is dan die overwaarde gaan inzetten... om uh, maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dat Armoedevraagstukken, uh, milieuvraagstukken, et cetera. Maar ook organisatoren, ik kom niet even boven. Ja. organisatorische vraagstukken. Maar ook de, ja. de, de dingen als hoe maak je een maatschappij platter, beheersbaarder. Zou ja. ja. um... dat kunnen op die manier? Ja, daar ik over het woord beheersbaar. Um, Nieuws moet afronden, sorry. Dus ik weet het niet zeker, maar we moeten het wel proberen. Goed, we gaan straks in de tweede uur blijf je zitten. Ja. Hartstikke gezellig. Nou, dan gaan we gewoon lekker doorpraten straks met u hier, Met de luisteraar 0800-1121. U kunt bellen. Uh, en, en praat lekker mee over dit onderwerp. Uh, activeren. Uh, dingen mogelijk maken. U heeft er vast verhalen over. Ik wil ze graag horen straks in de tweede uur. Uh, u kunt uh, twitteren. Hashtag Dumos, is ons ouderwetse mailadres. En vooral lekker bellen. Tot zometeen.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 Is Balken niet? Balken ziek. Erg ziek? Nou nee, maar er we blijven wel allerlei dingen liggen die haast hebben. Wat moet ik daar nou mee bijvoorbeeld? Een nieuwjaarswens. Hij zou eruit een keus maken, maar hij heeft het toch altijd niet gedaan? Als hij niet zo ziek is, zal hij maandag wel komen, want dan komen die sollicitanten van mijn Moederman. Maar maandag is het te laat. We moet toch uit op vrijdag naar de drukker? Klompfio, doedelzak, trekzak, rommelpot, draailier... Ja, wat moet ik daar nou mee? Bel hem op. Of mag je hem niet storen. Hij zou proberen om vrijdag even langs te komen. Dat is net op tijd. Ja, maar zo kan het toch niet naar de drukker? Het moet er eerst naar de fotograaf. Als ik nou maar wist welke afbeelding het zou worden. Maar ik weet niks. Ik heb ze dan alle vijf aan de fotograaf. En ja, weet je wat het kost? Dat zal Balk zeker niet goed vinden. Ja, dat weet ik ook niet. Ik kan er wel een aanwijzen waarvan ik denk dat die het wel zal worden. Nou, als je dat zou kunnen doen? Neem die rommelpot maar. <tus> dat is voor ons het meest geschikt. Daar zal Balk het wel mee eens zijn. Dank je. En Als Balk nu vrijdag niet komt, kan het dan toch naar de drukker? Dat zien we vrijdag wel. Heb jij de post? Is er wat bij? Ik heb het nog niet bekeken. Ah, ja. Hebben jullie Den Uyl gehoord in Den Haag vandaag? Ik heb hem gehoord. Hoe vond u hem? Ja, ik vond hem wel goed dit keer. U niet? Nee, ik vond het lullig. O, ja? Nee, dat vond ik nou niet. Wat had hij? Hij is blij dat de mensen de autoloze zondag zo sportief opvatten. Want hij begrijpt heel goed dat het verrekte broert is... als je net met de kinderen nog buiten had gewild... om dan achter de ramen te moeten gaan zitten en je vervelen. Ja, dat zei hij. Wat had hij volgens jou dan moeten zeggen? Dat Maarten nu eindelijk weer rustig kan fietsen. Hij had moeten zeggen, meneer, waar praten we over? Wat denkt u eigenlijk dat de mensen dertig jaar geleden op zondag deden? En wat al die miljoenen mensen die geen auto hebben op zondag doen? Ja, daar hebt u eigenlijk wel gelijk in. Niet alleen gelijk, het is God geklaagd... dat een volk zo door zijn leider wordt toegesproken. Zo'n volk verdient dat het verbrand wordt in zijn slaolie. Oh. Volgens jou moet iedereen het maar leuk vinden... om op zondag langs de Amstel, naar Oudekerk of naar het bos te fietsen. Ik vind het ook behoorlijk elitair. Waarom? Geldt toch voor iedereen? Behalve dat de mensen met een goede baan het zich kunnen veroorloven... om door de week te recreëren, terwijl de arbeider aangewezen is op het weekend. Ik verbied hem toch niet om te recreëren? Als je maar niet in een auto zit, bedoel je? En 30 jaar geleden, dacht je nou heus dat er toen in arbeiderskringen gerecreëerd werd? Arbeiders hebben nooit geleerd hoe ze zich kunnen vermaken. En daarom moeten ze nou het recht hebben om het voor een ander te verpesten? En hoe wou je dan dat ze op hun werk kwamen? Ik heb ook geen auto, maar het lijkt me soms toch wel gemakkelijk. Maar u bent geen arbeider? Nee, nee, ik ben geen arbeider. Ik hoor dat jij een beslissing hebt genomen over de nieuwjaarswens... zonder mij daarin te kennen. Wat heeft dat te betekenen? Ik heb geen beslissing genomen. Volgens mevrouw Bavelaar heb jij beslist... dat die afbeelding van de rommelpot naar de drukker moet. Niet waar? Ja, dat heb je beslist. Ik heb de beslissing voorbereid. Als ik je daartoe niet uitdrukkelijk opdracht geef, dan heb je dat niet te doen. Ga zitten. Die rommelpot nemen we in ieder geval niet. Dat is een saai dood plaatje. We nemen de doedelzak. De rommelpot is het enige instrument dat iets te maken heeft met ons werk. De doedelzak ook? De doedelzak niet. De doedelzak wordt sinds de 17e eeuw niet meer gebruikt... en bovendien zal iedereen hem met Schotland associëren. Dan nemen we de klompfiool. Die moet dan nog wel eerst naar de fotograaf... Wanneer moet hij uiterlijk bij de drukker zijn? Eigenlijk vandaag. Maar maandag zal ook nog wel kunnen. Dan breng je hem vandaag nog naar de fotograaf... en zegt dat hij het met spoed behandelt. Was dat het? Wat mij betreft wel. Dat was dan de laatste keer dat ik aan de nieuwjaarswens heb meegewerkt. Heb je misschien een ogenblikje? Ik wilde iets met je bespreken. Jawel. Het is mij namelijk opgevallen dat enkele van de dames... in de literatuurverwijzing uitgaven afkorten tot uitgaven. UITG. En uh, wat wij dan doen? Ik zou daarover en in het algemeen over het gebruik van afkortingen een bindende afspraak willen maken. Ik vind het nodig. Ik vind dat van belang. Ik kan me eerlijk gezegd niet te schelen. Maar het is in strijd met de regels voor de titelbeschrijving. Ach. Dus jij vindt het niet nodig dat we daar iets aan doen? Als jij het nodig vindt. Ik vind dat we ons op dit punt geen onduidelijkheden mogen veroorloven. Maak dan maar een lijst. Ja, dat wil ik wel doen, maar dan zal ik toch op enkele andere werkzaamheden moeten bezuinigen. Op welke? Bijvoorbeeld op de controle. Dat kan niet. De controle heeft prioriteit. Anders ontstaan er achterstanden. Dan ben ik bang dat ik er niet aan toe kom. Je kunt wel af en toe een aantekening maken. Zo'n lijst hoeft toch niet meteen klaar te zijn? Ik zal er nog eens over denken, maar ik denk niet dat ik er in dat geval aan toe kom. De gedachte aan het nemen van ontslag vervulde hem met grimmige vreugde. Klop, viool. Is er iets? Dat hij dan aan de commissie zou moeten uitleggen dat het om een rommelpot of een klomp viool ging was zijn zaak niet. Nee. Doedelzak! Naar Nicolien, naar huis. nooit meer naar het rotsbureau. Heus niet. Maar meteen daarop twijfelde hij weer en voelde zich diep ongelukkig. Hij probeerde wat er gebeurd was te relativeren. Treksak! Er is niets. Ja, er is wel iets. Ik zie het. Wie zou begrijpen dat hij zo'n kleinigheid niet langs zich af liet glijden? Nee, dus niet. Rommelpot. Onrechtvaardig en autoritair behandeld worden is hoe dan ook onverdraaglijk... en kan op den duur niet ongevroken blijven. Als hij voordien niet kapot ging, tenminste. Dan hoor ik het nog wel. De Hier zijn de brieven. En wie staat bij jou nu nummer 1? Die vrouw lijkt me de beste. Komt Trentjes niet? Die hoeft hier niet bij te zijn. Heb jij dat artikel van de Olieman gelezen? Olieman is een idioot. Vond je het zo slecht? Je kunt het niet eens slecht noemen. Het is volstrekte onzin. Ja? Ach, meneer Balk. Hm. Er is hier een dame voor u die zegt dat ze een afspraak met u heeft. Laat u mevrouw maar binnen. Is mevrouw Bavelaar er niet? Mevrouw Bavelaar is naar de fotograaf, meneer, heeft ze gezegd. Juist. Laat u mevrouw maar binnen. Graag, meneer. Of u maar naar binnen wilt gaan. Mevrouw Haan is het hoofd van de afdeling volkstaal... en meneer Koning is het hoofd van de afdeling volkscultuur. Aangezien u direct met hen te maken zult hebben... heb ik hen uitgenodigd bij dit tweede gesprek. Het lijkt me heel interessant werk wat u doet. Dat vind ik nou zelf ook. Hebt u enig idee wat u hier moet gaan doen? Dat heeft meneer Balkma Ik heb haar verteld over de vragenlijsten... en het belang van het correspondentenapparaat. En denkt u dat u dat kunt? Als het is wat ik begrepen heb... dat ik met heel veel verschillende mensen moet kunnen omgaan... dan lijkt het me heerlijk werk. Maar u zult ook veel brieven moeten schrijven. Dat beschouw ik als een deel van het werk. Dus u denkt niet dat u daar moeite mee zult hebben? Integendeel. En u ziet er ook niet tegen op... om soms wekenlang alleen op uw kamer te moeten zitten? Waarom zou ik daar tegenop zien? Ik wil niets liever dan me ergens voorgoed nestelen... Na alles wat ik heb meegemaakt. Hmm. Zo ben ik er wel. En jij? Ik heb niets te vragen. Robbelpot! Klomp voor jou! Ik heb natuurlijk wel een idee. Maar in de werkelijkheid blijkt dat altijd weer anders te zijn... dan dat je, je hebt voorgesteld. Dus u weet ook nog niet of u het kunt? Nee. Daarvoor moet ik eerst een tijdje gewerkt hebben. Maar u weet toch wel of u met mensen kunt omgaan? Ja, dat weet ik wel. Anders zou ik hier ook niet naar gesolliciteerd hebben. En brieven schrijven? Dat is eigenlijk ook een soort van met mensen omgaan. Als je maar schrijft zoals je tegen ze praat, dan komt het wel goed. Het hangt er natuurlijk wel vanaf wat voor mensen het zijn. Als het oude mensen zijn, moet je weer anders aan ze schrijven... dan wanneer het jonge mensen zijn. Oude mensen hebben wat meer tijd, jonge mensen vaak niet. Dat wijst zich allemaal in de praktijk wel. En als ik het niet ken, dan hebt u natuurlijk pech gehad, Mariko. Ja. Zo eenvoudig zit het. Heb jij nog iets? Ik heb één vraag. Hoe weet u dat u met mensen kunt omgaan? Hebt u daar een uh, voorbeeld van? Jawel. Ik ben nu boekhouder, hè? En dan heb je ook altijd een aantal dubieuze debiteuren. Zo noem je dat. Daar sturen ze mij dan op af. En meestal los ik dat wel op. <lacht> Laatst was ik bijvoorbeeld bij een man, een boer. Die had twee fasen op de schoorsteenmantel staan. Eén links, één rechts. In de linkerfase zaten alle onbetaalde rekeningen... <tie> En in de rechter de betaalde. Ik zeg tegen die man... als we die linkerfaas nou eens uitschudden... <tie> nou, dat hebben we toen gedaan. Nooit meer een probleem met die man gaat. <tie> Doedelzak! En? Ik vind het moeilijk, hoor. Het zijn zulke verschillende mensen. Die vrouwen in ieder geval niet. Waarom niet? U hebt iets tegen vrouwen. Ik heb op mijn afdeling vier vrouwen. Maar een vrouw die zich wil nestelen, moeten we hier niet hebben. Dat was onhandig geformuleerd. Ik vind dat geen argument om iemand af te wijzen. Ik vind dat zelf wel voor te pleiten. Ik moet er niet aan denken dat we hier iemand krijgen... die na één of twee jaar weer verdwenen is. Als er nou één functie is die om continuïteit vraagt... dan is dat het correspondentenapparaat. Iemand die zegt dat ze zich wil nestelen, wil aandacht... Deze vrouw wil aandacht, terwijl ze juist aandacht moet geven. En iemand die aandacht wil, is binnen de kortste keren weer verdwenen. Bovendien maakt dus op mij een verwende, verongelijkte indruk. Waar ziet u dat dan aan? Die indruk maakt dus op mij helemaal niet. En die man? Mijn bezwaar tegen die man is dat hij er zo slordig uitzag en zo plat praat. Ik kan me voorstellen dat dat een hoop correspondenten afschrikt. De correspondenten praten zelf ook plat... Daarvoor zijn het correspondenten. Maar geen plat Amsterdams. Dat is nog wel wat anders. Wat vind jij? Ik vind het jammer dat we alleen deze twee te zien hebben gekregen. Deze waren de beste. Mm, het is een geweldige oude hoer natuurlijk, maar hij vraagt in ieder geval geen aandacht. Ik vond dat verhaal over die twee vazen wel voor een pleite. Goed. We nemen kan. Zak! Je zult je een dergelijk gedrag niet te vaak kunnen permitteren, want dat accepteer ik niet. Dat zul je aan mij moeten overlaten, hoe ik me gedraag. Daar heb jij je niet mee te bemoeien. En jij zult aan mij moeten overlaten wat ik accepteer. En dit accepteer ik dus niet. Ik verwacht van je dat je je gedraagt zoals een directeur zich tegenover zijn mensen hoort te gedragen. Dat bepaal jij niet. Dat bepaal ik wel. Als jij autoritair en onrechtvaardig optreedt, dan durf je niet als directeur en dan kun je verdwijnen. Dat zul je waar moeten maken. Dat zal ik zeker waar maken. Maak dat waar. Toen wij dat gesprek hadden op het departement over de rangsverhoging van Sien en Lex... toen was het de enige wat jou interesseerde dat Lex zijn verhoging kreeg. Want Lex zit op jouw afdeling en Sien kon wat jou betreft verrekken. Waar jij mee bezig was, was een machtspelletje. Je offerde Sien op aan je behoefte om mij te overtroeven. Terwijl je natuurlijk Sien en Lex aan elkaar had moeten koppelen. Dat doet een goede directeur. Een goede directeur is voor alles rechtvaardig. Dat verwijt ik je. Je vertelt dat toch niet aan de commissie? Ik beloof me dat je dat aan niemand vertelt. Het is mijn stijl niet om met zoiets naar de commissie te lopen. Robotpot! Draailier!